Jori Stubenitski met het NOS-journaal. In een asielzoekerscentrum in Winterswijk hebben agenten een man neergeschoten. Het is een man van 27, uit Cameroen. Volgens de politie was hij verward en vormde hij een gevaar voor zijn omgeving. Na een waarschuwingsschot werd hij in zijn been geschoten. De politie en de Jumbo hebben maatregelen genomen... bij alle filialen van de supermarkt in Nederland... nadat er bij vestigingen in Groningen en Zwolle eerder explosieven waren gevonden. Die komen van een afperser, vermoedelijk een man... Welke maatregelen er zijn genomen, is niet bekendgemaakt. De explosies en de brand in de Chinese stad Tianjin... hebben geen schade veroorzaakt bij vestigingen van Nederlandse bedrijven daar. In de regio staan gebouwen van onder meer Shell en Vopak. Vanwege de verkeersmaatregelen na de explosie... blijft de Shell-fabriek vandaag wel dicht. Het dodental staat nog steeds op 44%. Varkenshouders dreigen met acties tegen de lage varkensprijzen. Morgen houden ze een bijeenkomst en mogelijk komt er een protest bij Vion, de grootste varkensslachterij van het land. De boeren krijgen te weinig voor hun vlees, terwijl de kosten alleen maar stijgen. Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland en de Bond van Varkenshouders roepen op tot kalmte. Ze zeggen dat er wordt gewerkt aan een reddingsplan en zijn bang dat boerenprotesten als in Frankrijk averecht zullen werken. In Alphen aan de Rijn bekijken onderzoekers vanaf een hoogwerker... de plaats van het ongeluk met twee bouwkranen en een brugdeel. Ze hopen zo te achterhalen hoe erg het brugdeel is beschadigd. Het onderzoek is ook nodig om een plan te kunnen maken... voor de herstelwerkzaamheden. Feyenoord is het met FC Groningen eens geworden... over de komst van verdediger Erik Bottegien. Hij moet het nog wel eens worden met Feyenoord... maar de Braziliaan heeft al vaker gezegd... dat hij naar de club uit Rotterdam toe wil. Fijn Noord maakte verder bekend dat verdediger Luke Wilkshire de club per direct verlaat. Dan nog het weer. Veel zon. Het wordt maximaal 31 graden. Vooral vanavond vanuit het zuiden enkele stevige regen- en onweersbuien. Ook morgen nog onweer en warm. In het weekend koelt het af. Dit was het NOS ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam Amersfoort in beide richtingen bij Muiden 2 kilometer.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM luncht. U bent het gewend van ons luisteraars. Zo rond de klok van 1 uur, althans na het nieuws en de reclame, altijd een stuk cabaret. We gaan terug in de tijd met een klassieker. Frans Jansen. Ik draaide hem gisteren ook al met de schooljongen. En vandaag gaan we naar Mensen en Stemmen luisteren. Een hele leuke conferentie. Een man die de theaters volmaakte in de jaren zeventig. Het was hier razend populair met kwartetten en eenmaal, andermaal. Hij begon met zijn conferenties over de kerk. En nou, ik zei het al, dit is Mensen en Stemmen. Geniet ervan. Vind je het niet leuk dat er voor jou een plaat is gemaakt? Oh, meneer, fantastisch. En vertel eens, ben je niet bang dat er in hond... Was het maar waar. We beginnen even over nieuwe luisteraars, want het ging niet helemaal goed. Dat komt hier. Nooit ergens bang voor, zelfs niet bang voor, bang voor elkaar. Zelfs niet bang voor, bang voor elkaar. Zelfs niet. Hey, Job, die bal. En, Sonja, vind je het niet leuk dat er voor jou een plaat is gemaakt? Oh, meneer, fantastisch. En vertel eens, ben je niet bang dat er geen hond naar luistert? Nee, meneer, want het is his master's voice. <lacht> zeg, en met welke song heb jij het zover gebracht? Met all you need is bluff, meneer. <lacht> ja, zo'n beetje hezige stem. Ik weet ook niet waarom, maar dat is heel subtiel, dames en heren. Ieder beroep heeft zijn eigen stem. Zo'n pianostemmer... Die moet toch anders praten dan een dokter. En een. Uh, neem nou een ander beroep. een wielrenner. Die moet weer anders praten. Een wielrenner die geïnterviewd wordt. die zal zeggen van. Uh, nou, gisteren lagen we dus in een etappe. en Perpignan. hopen wij dus morgen in het algemeen klassement. hopen wij een goede beurt te maken. en we blijven trainen, komt alles dikker nodig. Ja. Ja, dat moet ook. Stel voor dat die anders ging praten. die zou schrikken zeg. Stel voor een wielrenner die gaat zeggen van. Uh, zoals we zojuist refereerd hebben, we vandaag verrukkelijk gefietst. Die man, die kan niet fietsen, dat kan je zo hoor. <lacht> ja. Ander beroep, een, uh, een generaal. Een generaal, die moet kort afspreken. Die moet zeggen, mannen, zo dadelijk gaan wij in de aanval. Dat is een generaal. Huh? Maar stel je voor, een generaal die gaat zeggen van... Uh, nou, jongen, leus, de vijand komt, is het uitkeken geblazen, <lacht> Ieder beroep heeft zijn eigen stem. Stel voor je houdt hier op straat een meneer aan. En je zegt, meneer, wat is uw beroep? En die man zegt. Nou jongen, ik heb nou weer een baantje. je lacht je rat, jongen. Ik zit hier aan de universiteit als professor in de sterrenkunde. weet je wel. En... <lacht> nee, dat kan niet, zover zijn we nog niet. Hè? <lacht> Ander beroep, een, een vakbondsleider. Een vakbondsleider. Een vakbondsbons. Nou, dames en heren, een vakbondsbonds... die moet... die, die moet de leden van de vakbond... manhaftig toespreken. Die moet zeggen, mannen... aangezien de gehele stakingskas... van onze vakbond... belegd is... in aandelen van deze fabriek... past het ons niet hier een staking te beginnen. Krachtige ja. taal. Ja, nou, afgezien van de inhoud. Ik bedoel... De... Maar zo moet hij praten, zo moet hij praten. Nee, is daarvoor een vakbondsleider anders ging praten? Stel je voor, een vakbondsleider die gaat zeggen van... en die arbeiders, doe niet en doe nou. Huh? Dit is een heel aardige man, maar het is geen vakbondsleider, wil ik maar zeggen. Ja. Nou. Um. Nee, maar het is echt, stemmen horen bij broer. Als u, dan, als u in de bijenkorre van het winkelen bent... U zult mij daar niet tegenkomen, want ik blijf het toch een beetje een rare zaak vinden, die hele bijkorf. Hè? Met die gekke spreuk op de gevel: want, van, De bijenkorf heeft het. Ik heb het ook wel eens, maar ik zet dat toch niet op de gevel. <tie> nee, maar als u in de bijkorf aan het winkelen bent, dan verwacht u uit de luidspreker toch een hele bepaalde stem van de omroepster: hè? Meneer Meer, 2412. 12 Meneer van Mierlo, D66. Kinderen van Dalen, oma afhalen bij klantenservice. Ja. Nee, maar waarom mag een oma nooit eens wegraken? Dat vind ik onzin, eigenlijk. Als een oma en een kind elkaar kwijt zijn, dan zeggen ze altijd... Het kind is weggelopen. Dat is helemaal niet zeker. Weet u waar ook zo mooi omgeroepen wordt? Op Schiphol, zeg. Op Schiphol. Op Schiphol gaat het weer heel anders. Op Schiphol gaat het zo. Ding dong. <laughs> Passengers voor landen. Exit 22 as soon as possible. Nee, maar mevrouw, dat moet zo. Nee, maar dat hebben ze al helemaal onderzocht. Als je het anders gaat doen, TNO heeft helemaal onderzocht, hebben ze laten omroepen van... Dan reageert er niemand als je het anders doet namelijk. Dat hebben ze laten omroepen van... Persoon in een landenmat, Als de celrieten, en uitgaan, zwijnen, ja, zwemten. Ik had ook niet gereageerd. Ik had gedacht, een chartervlucht van de boerenpartij of zo. Een ander beroep, even, even hoor. Ander beroep, een, een hoorspelacteur, dames en heren, die moet ook op een bepaalde manier praten. zeg. Anders gaat het niet door met die man, die vliegt eruit. Stel je voor dat ze in een hoorspel gewoon gingen praten, dan zou je zeggen: dat is geen hoorspel, dat is echt. Oh, Mr. McDonald, weet u wel zeker dat u het lijk in de goede koffer heeft gedaan? Wat bedoelt u? Ik twijfel er niet aan, commissaris. Zijn... Ja, ik heb al eens een hoorspelacteur ontmoet, zo in Natura. Ik denk, nou ja, dan vraag ik het gelijk. Hè. Ik heb, er, ik heb gezegd, joh, neem me niet kwalijk. Maar waarom, waarom praten jullie vaak zo, hè? zo onnatuurlijk? Hè? Weet u wat het antwoord was? Onnatuurlijk. Oh, Hoe bedoelt u? <lacht> nou. nou zeg, als ze op de radio helemaal geen raad meer met ons weten. Want dan we hebben ze weer te veel gidsen verkocht. En dan krijg je er altijd centtijd van. Hè. En dan moet je dan vullen. Nou, maar dat is helemaal niet leuk hoor. Wat doen ze dan? Dan gaan ze actualiteitsrubrieken uitzenden. We hebben nou ongeveer 90 nieuwsuitzendingen per dag. Maar ja, je weet toch maar nooit wat er in die tussentijd nog kan gebeuren. Niet ja. Dus na het nieuws bellen ze het buitenland om te vragen of alles nog goed is. Al die telefoongesprekken worden aan elkaar geplakt... en dat is dan weer een actualiteitsrubriek erbij. Papa papa, pa, de spiegel van de dag. Vandaag de volgende onderwerpen. Het te weinig urinoirs in New York... <truid> Knikkertijd in Londen en onlusten in Manipoer. Er is parpondant Jan Knassen in Manipoer. De toestand is hier buitengewoon verwacht. Ja, dat wil hij terugroepen, dus hij zorgt wel dat het verwacht blijft. gewoon verwacht. Revolutionaire elementen hebben allerlei vernielingen aangericht. In de haven is een rubberboot opgeblazen. Op het vliegveld is een vliegtuig de lucht ingevlogen. En in een broodjeswinkel is de start van beleg afgekondigd. O, nee, maar dat hoor je ook nog wel eens op de radio, zeg. Een enkele keer. Dan krijg je ineens krijg je van, die, van die groeten naar, naar zeevarenden en zo. En, en, en emigranten. Dan heb je een heb je hele studio vol met familieleden. Dat zijn schatten van mensen. Maar ja, die mensen zijn dood zenuwachtig. De enige die niet zenuwachtig is, dat is de omroeper. En die mag altijd beginnen. En dan staan we hier weer met een groepje familieleden. Aan de eerste groet gaat naar de familie Schouten in Montreal. Hier spreekt Uw vader.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 Hoe gaat het met jouw gezondheid? Met die van ons gaat het goed en dat is het voornaamste. En nu over oom Karel. Oom Karel is niet meer ziek. Wij hopen van jou hetzelfde. Ali was een mooi bruidje. Ze had zich helemaal van kant gemaakt. Jongen, mijn tijd is om. Ik maak het niet lang meer. Nu maak ik er een eind aan. Ja, geweldig. Goed, Jansen. Again and again Well, don't try to fight it, cause maybe it ain't no use. Cause you're gonna find out that I'm stubborn as a dog or a mule. Nine times out of ten, maybe I've told you. And I aim to tell you just nine times again. Just how much. De tune. En u herkent het natuurlijk. Het is weer tijd voor onze vrijwilligersvacature. En we hebben deze week weer een hele mooie voor u. En als het goed is gaat Ria Winters ons daar alles over vertellen. Ben je daar Ria? Ja, ik ben daar. Hartstikke mooi. Beetje zachtjes nog. Dus ik ga even naar de man van de knoppen kijken... om te vragen of, of ligt dat aan mijn eigen... Nee, ik, ik sta helemaal open hier. Dus uh, Ria, Ria moet eventjes dichter bij de microfoon praten. Denk ik. <laughs> bij, dichter bij, bij, bij de telefoon. Oké. Okay. Ja, Ria... Uh, ja. Jij uh, bent de vertegenwoordigster vandaag even voor uh, AMI, hè? zoals altijd ja. trouwens, maar even voor het programma. En bij AMI zoeken jullie mensen, vrijwilligers, die jullie kunnen helpen. En uh, je vertelde me zojuist dat je een hele spiksplinter nieuwe vacature hebt, buiten alle anderen om. En dan horen we graag van jou wie, jou, wie je zoekt. Nou dat klopt, wij uh, he, hebben een fitnessgroep in Huis in de Duinen en die wordt begeleid door Annette uh, van den Boom, zij is uh, fysiotherapeute. en daar kunnen we wat extra handjes bij gebruiken om onze bewoners te stimuleren en te helpen om mee te doen in de fitnessgroep. En die fitnessgroep die is op elke maandag en woensdagochtend van 10 uur tot 12 uur in Huis in de Duinen. Dus daar kunnen mensen zich uh, voor aanmelden. Dat zouden we hartstikke leuk vinden. Ze kunnen ook ja. zelfs meedoen. Dus uh, wat is nou nog niet leuker? Ja, maar heel erg leuk. En ja. uh, het, het zou ook mogelijk zijn eventueel voor een uh, student uh, fysiotherapie... Hè? Om, uh, om dat op te pakken en uh, gezellig mee te doen... en daar meteen ook even wat van te leren weer. Ja, Toch? zo is het. Want, ja. Precies, want uh, Paul Menkens was onze uh, vrijwilliger... maar die doet ook de opleiding fysiotherapie. Maar goed, die moet nu, nu verder met zijn studie... en kan dit dus niet meer doen. Dus mm. die zijn ook van harte welkom. Nou, helemaal mooi. Ja. Ik, ja. Uh, ik hoop voor jullie dat, uh, dat er zich uh, wat mensen gaan melden... die met jullie ja. mee gaan doen op die maandag- en woensdagochtend... om de ouderen te ja. begeleiden. Hè, dankbaar werk, denk ik. En misschien het wel. En ja, gezellig ook, ook. lijkt me. Ja. Precies. Ja. Hoe, is het, hoe is het in het zomerseizoen weer? Is het druk bij jullie? Ja, het is druk bij ons en uh, juist nu het zomerseizoen is en van het prachtige weer steeds. Mm -hmm. het is natuurlijk ook heel erg fijn voor de bewoners, dan ga ik er nog even aankoppelen om te gaan wandelen. Ja. Dus als u denkt, ik wil een rondje gaan wandelen en u denkt van het is leuk om iemand mee te nemen. Nou, biedt u aan bij Huis in de Duinen of in de Bodaan, want onze bewoners vinden het echt geweldig als ze even, al is het maar een half uurtje, maar even wat anders, hè? even lekker met een, even een frisse, frisse neus halen. Ik kan me dat helemaal voorstellen, want als je toch wat ouder wordt en je, je kan het zelf allemaal niet meer. En je wordt afhankelijk dat je dan ontzettend blij bent als iemand zich meldt hè? en je even gezellig meeneemt. Ja, we wandelen zelf ook mee. Dus uh, we ja. niet uh, als wij willen gaan alleen. Het gaat altijd met een, uh, een, een uh, gespecialiseerde kracht, zal ik maar zeggen. Okay. Dus uh, ja, wij wandelen zelf ook mee. Maar hoe meer, hoe beter. Natuurlijk, uiteraard. Dus we roepen ja. iedereen op in Zandvoort. Wilt u het zelf of weet u iemand die daarvoor geschikt zou zijn... U kunt dan uh, uiteraard even kijken op de website van vip sandvoortnl En daar vindt u onder het kopje AMI... alle vacatures die van deze organisatie momenteel van kracht zijn. Alleen uh, de, de vacature voor uh, visiohulp, die staat er nog niet op. Die komt pas overmorgen. Maar ik zet ja. hem wel al vandaag vast... Uh, op onze Facebook-site van Zandvoort Lunch. Dus dat is www.facebook.com slash Zandvoort Lunch. En daar kunt u dit ook teruglezen. En bij iedere willekeurige vacature van Ami die u aanklikt... vindt u de contactgegevens van Ria Winters. Klopt. Ja, ja toch? Helemaal. En dan ja, mogen de we mensen met jou contact opnemen om even wat af te ja. spreken. Nou, graag. Ja, Ria? Heel graag. Ontzettend nou, bedankt dankjewel. voor. Ja jij ook bedankt voor weer een mooie vacature en uh, we horen wel weer van elkaar in de toekomst denk ik. He? Zo is dat. Goed nou, zo. Heel blijven belangrijk. Zo is het. Ja, <laughs> zeg. Okay. Heel veel succes Ria. Dankjewel. Tot gauw. Joejoe. Ja. <laughs> Dag.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 Als we zo weer gaan luisteren naar nou, en Pierik met het uh, regionale nieuws. Lanny, I know I've en ik heb het ook it over het weer. Tot zo, luisteraars, wat dat betreft. En ik zei dat ik het nooit zou zeggen. En ik denk dat ik niet zou zeggen. Omdat je nu aan hem hoeft te behouden. Maar je weet dat ik je gewoon niet kan laten gaan. Zonder te vertellen hoeveel ik je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 Of love that used to taste like honey, come back. Will you belong to only me? Well, I guess that's about all I gotta say. I'm gonna take my bags and I'm gonna walk. I know those bright lights are still calling.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 Bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, lieve luisteraars. Inderdaad, een update van het regionale nieuws. Uh, 13 augustus 2015. Hoeveel? Veel valt er niet te updaten, want er is weinig gebeurd in dat ene uurtje. En uh, ja, net zoals het vorige uur start ik toch weer met die droevige mededeling. dat Johannes van Sta vorige week aan de gevolgen van een slopende ziekte is overleden. En uh, vandaag is de uitvaart. Johannes van Sta is in de loop der jaren een zeer gewaardeerde inwoner van Zandvoort geworden. En zijn bekendheid heeft hij merendeels te danken aan zijn rol als gitarist bij de Logans Blues Band. Om kwart over die drie begint de plechtigheid bij Westerveld in Velsen. En zoals Johannes altijd scherste als er iets bijzonders te doen was. En zoals ook een van zijn fans onlangs citeerde. Be there, no excuses. Rust zacht vriend. De provincie Noord-Holland start 24 augustus 2015... met groot onderhoud aan de zeeweg in de gemeente Bloemendaal. Het asfalt wordt vernieuwd en de weg wordt veiliger gemaakt. Het werk is naar verwachting 28 oktober 2015 gereed. Weggebruikers moeten komende maanden rekening houden met extra reistijd. De provincie verstuurt binnenkort aan alle huishoudens in Zandvoort een informatieblad... En weggebruikers en omwonenden kunnen met vragen of informatie over de werkzaamheden bellen naar het provinciale servicepunt wegen en vaarwegen 08 300 -0, 0 Dit is een gratis nummer en u kunt ook eventueel een e-mail sturen naar infozeeweg met een hoofdletter z, apenstaartje.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 Verdeeld over het badhuisplein, het kerkplein en het raadhuisplein wordt 200.000 kilo speciaal sculptuurzand gestort. En de kunstenaars zijn geselecteerd uit de database van de WSSA. Omdat er veel belangstelling bestaat voor de kunstvorm zandcultuur, is in 2014 de basis gelegd voor de eerste zandcultuurroute van Europa. En in 2015 is dit initiatief verder uitgebouwd met sculpturen in omliggende gemeenten. U kunt uh, meer hierover lezen op evenementen slash evenementenkalender zandvoort ek zandculturenfestival Nou, kunt u het nog volgen? Kijkt u maar gewoon op www.vvvzandvoort en volg de links. Zaterdag 15 augustus is er als van ouds weer een Amsterdamse avond in de straten van Zandvoort. En de mag gezien de opkomst van de laatste jaren een van de topevenementen genoemd worden. En misschien niet alleen Amsterdams, maar Nederlandstalig voert de boventoon met voor elk wat wils muziek van talloze bekende artiesten. Heeft u trouwplannen? Of bent u gewoon nieuwsgierig? Kom dan naar de mini-trouwbeurs in het Zandvoortsmuseum. Deze beurs wordt georganiseerd door de gemeente Zandvoort. En uh, het gaat dus over trouwen door de jaren heen in Zandvoort. Menige getrouwde dame heeft haar uh, bruidsjurk ter beschikking gesteld... om geëxposeerd te worden. Uh, de talloze soorten van uh, trouwen komen voorbij, uh, traditioneel... He, waarbij u dus op het raadhuis op het bordes kan staan... en bruidsnoepjes naar beneden kunt gooien. Maar u kunt natuurlijk ook tegenwoordig trouwen op het strand... met de ruisende zee op de achtergrond. Ja, en wie wil dat nou niet? Er zal trouwens een kleine pseudo-ceremonie plaatsvinden... op beide dagen om drie uur. En er zijn trouwambtenaren aanwezig om u te woord te staan. En uh, door de grote belangstelling... dat is dus ook in het Zandvoorts Museum... Door de grote belangstelling voor de strandtentoonstelling is er een extra museumavond ingelast op 14 augustus, dat is morgen, van 8 tot 10 uur. En de laatste dagen van die strandtentoonstelling zijn op 15 en 16 augustus, dus het aankomende weekend. Dat valt dan tegelijk met de trouwbeursexpositie, die is ook 15 en 16 augustus van 1 tot 5 uur. En dan zijn we ook meteen aan het einde gekomen van dit nieuwsbulletennetje. Het weer bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, op de stranden kunnen de temperaturen vandaag gaan oplopen naar 28 tot 30 graden. De oostenwind waait matig en aan zee vrij krachtig... en vanwege die sterke wind is er geen kans op een verkoelde zeewind. Verder is het prachtig zomerweer met volop zon. Pas later vanmiddag verschijnt er wat sluierbewolking... maar het blijft in ieder geval tot de avond droog. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt en komt het tot buien... en bij deze buien is onweer mogelijk... en ook hagel- en windstoten behoren tot de mogelijkheden... De stevige oostenwind draait vannacht naar zuid en neemt in kracht af. En de temperatuur wordt niet lager dan zo'n 19 graden. Morgen overheerst de bewolking en komt het nog regelmatig tot buien. En bij die buien is nog steeds kans op onweer. In de middag neemt de buiigheid duidelijk af en komt de zon steeds vaker tevoorschijn. De wind gaat meestmatig uit het zuidwesten waaien en de temperatuur komt morgenmiddag uit op ongeveer 25, 26 graden. En dan was dit het weerbericht al dus Rico Schreuder If me me is on Zeker Chance on me. We gaan even terug luisteraars, naar de vinyl. En dat doen we met en Mathieu. Mireille Mathieu, wat zou er van haar geworden zijn? Ik heb dan de hele tijd al niets meer van haar vernomen. Het nummer heette trouwens uh, Mille Colombe. Het werd ook gezongen samen met een mooi kinderkoor. Dat heeft u ook kunnen beluisteren. Ja, hoe kom ik nou bij Mireille Mathieu? Nou, gewoon luisteraars omdat ik uh, de platen van mijn ouders... die ik uh, georven heb, zeg maar, allemaal vernield dus... een vol uh, is bekeken. En er komt van alles uit, ook Duits repertoire, Frans repertoire... En ja, Funniel, het klinkt toch wat warmer, vind ik zelf hoor. En ik, dat bent u misschien wel met mij eens. Uh, net uh, tijdens een afkondiging uh, uh, wenste ik u allemaal nog een hele fijne woensdag. Dat moet natuurlijk een donderdag zijn, het is vandaag donderdag. Maar ja, what a difference a day makes, toch? Dus Jamie, kalm, helemaal met mij eens in ieder geval. What a difference a day made. Twenty-four little hours bought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue day. Today I'm a part of you day. My lonely nights are through day since you said you were mine.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 Heaven, when you find romance on your menu, what a difference a day made, and the difference is you. Vanavond, uh, luisteraars, uh, tussen de klok van 10 uur en 12 uur is er natuurlijk weer tussen app en vloed. Het programma met die mooie ballads komt dus weer uh, met heerlijke muziek bij u aan. Dus, uh, en u kunt via Facebook ook altijd uh, verzoekjes indienen voor dit programma. En uh, het maakt niet uit wat voor verzoek het is, als het maar lekker rustig repertoire is. MUZIEK I'm a part of you, dear My lonely nights Are through, dear Since you said You were mine Lord, what a difference A day makes There's a rain Before me, skies above can't bestow me. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance. On your menu What a difference a day made And the difference is you Amy Callum, what a difference a day makes. Ik zal eens aan een Dolly vragen. When you find romance on your menu. Heb je dat wel eens gehad? Dat je zegt, uh, ik heb romantiek op mijn menu. Ach man, ik ben mijn hele leven al op dieet. Is dat zo? <laughs> <laughs> ja, ik ook. Word je dik no, van hoor, romance. Ik, ja, maar ik ben ook op dieet. En dan komen de mensen langs en dan zeggen, die duif die dieet. <laughs> Goedemiddag, nog een collega die naast ons staat die gaat, straks, ja. die gaat straks ook heerlijke muziek voor u brengen Luisteraars, dat komt helemaal goed Die neemt het ik, stokje van ons over Zo is dat, ik, ik, ik heb uh, De platenkast van mijn ouders Dus getrokken. Toen ze er helaas niet meer waren uh, Maar ik heb mooie herinneringen aan ze En ook aan die muziek die ze allemaal verzameld hebben Muziek die ik helemaal niet ken Onder andere Linda de Souza Heb jij daar wel eens van gehoord? De Linda de Souza de Sousa wel, maar Linda... Het, het volgens toch, mij zit er een andere voornaam voor. Geef nog een hele Sousa om dat te draaien ook. Hoor. Ja, met je Sousa-foon. Nee. Ja. Ja, het is Fransstalige muziek, maar ik ben benieuwd. Ja, ik ook. En de lu ook. luisteraars ook. Misschien. Laat horen. Hij staat hoor. Ah, hij moet nog even naar beneden luisteren. Ja, dat dus <laughs> is. Ik, ik, ik kan wel merken dat ik niet veel met die draaitafels werk. Nou, mag wel. Ja, daar komt ie. Linda de Souza. Moorkop. Kom, een homme, tu me regardes. Kom, een homme, tes yeux babbarden. Tu me veult aussi de slijm, de jaloezie. Kom, een homme, tu prends ma taille. la rue Comme un homme du roi, ma vie jolie, tu es mon amour et ma passion, le seul homme que je ai jamais aimé, tu es la plus bonne de mes chansons, mais surtout ne vas pas le crier. Gardons pour nous-mêmes ce flot que je t'aime, même si c'est un secret pour personne. Ventard le soir à la maison Laï la laï la laï la laïa laï Comme un homme je suis de meur chagrine comme un homme tu as toujours raison Mais comme un homme tu vas aller Un matin sur un autre je sourirai pour ne pas pleurer Et comme un homme tu ne verras rien Elle sera si belle, tu ne verras qu'elle Moi je continuerai à chanter Ja, Linda de Souza, we zijn er inmiddels achter uh, uh, dat het, het vadermuziek is. Nou, dat klinkt fantastisch, ze heeft een fantastische stem. Toch, Dolly? Erg mooi, ja. Wel even de blijven. hebben. <lacht> ik zit niet op te letten, het is hier gemeen, hè? Nee, <lacht> maar maar ik, ik, hoorde, ik... ik hoorde net van, uh, van collega Cordek, niet te, of Bart van der Meer dat ik niet te zien ben... Waar ik nu zit, op mijn nieuwe plekje. Nee, want er zijn al dus, diverse mensen Dus Dan denk ik, daar nou, dan hoef ik ook niet op te letten. Die zijn <lacht> <lacht> Ze weet zich ook overal uit te die dame. <lacht> Het is ongelooflijk, he. hey, maar luister. Ja, uh, luister. Uh, uh, we luisteren naar de radio. Ja. Uh, en dat doen de koers ook. Luister maar. Plakt opgenomen, Het waren kippetjes, maar ze zijn niet geplukt. dus. It's late na de klok van twee uur nog veel meer Bart van der Meer wel te bestaan. En die gaat u eh, verrassen met de heerlijkste muziek. Maar dat bent u ook van hem gewend natuurlijk. You are in my head. En hij is er al helemaal klaar voor, Bart, toch? Hè? Hij, nou, hij staat met zijn vingers... Ja, u kunt dat niet zien. Uh, Dolly kunt u wel aan niet zien op de webcam. Die zit onder het brow. Wat wou je zeggen, Dolly? Nee, dat, dat niemand mij ziet zitten. <grijgacht> <hazugd> nou, wij wel hoor. En ik ben er morgen alweer luisteraars. Het is niet netjes om morgen gezang heen te praten eigenlijk. Moet je eigenlijk even wachten als dj dat er een stukje muzikaal uh, instrumentaal voorbij komt. Maar nou, ik heb niet zo lang meer. Uh, nou, ik, ik hopelijk nog wel. Maar qua kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa tijd in de uitzending dus, houdt dat niet over. Dus ik wil, ik wil toch nog even vertellen dat ik er morgenochtend ook alweer ben bij Waterpo, Watertoren Sport. Sportprogramma En dan uh, 12 uur weer uh, ZFM Lunch. Uh, dat doe ik dan samen met Toet Spaans. Uh, ik dus Bart van der Meer met heerlijke muziek. Dolly, jij hartelijk bedankt weer voor jouw inbreng. Ja, ja. De mensen kunnen mij pas weer horen op zondag. Hè? Tussen uh, 12 en 2, rechtstreeks vanaf het strand van de haven kijk, van Zandvoort. Kijk, Zandvoort Lunch. Met de drie sidekickers. Ja. Weet jij, weet jij de temperatuur van het zeewater? Wat dan? <laughs> nou, dan vraag ik het wel aan, Door ik wel. Het is die geen hey, ik, ik, <laughs> ik plaag graag een beetje. Ik plaag graag beetje. Maakt allemaal niks uit. Luisteraars, nou, we hebben nog een, een, een, een, een 15 seconden te gaan. Uh, ik zet een klein stukje Herb Albert nog voor u op. En zodat uh, ik dus Bart van der Meer. Dank voor het luisteren. En wat mij betreft tot vanavond 10 uur.